Dorien Bouwman met het NOS-journaal. De regering Trump heeft aangekondigd bijna alle hulp aan buitenlandse NGO's stop te zetten. Meer dan 90% van de contracten die USAID had met deze NGO's wordt opgezegd. Ook wordt een bezuiniging van 60 miljard dollar op wereldwijde hulpprojecten doorgevoerd. Zondag werd al bekend dat 2000 medewerkers van de organisatie worden ontslagen. Duizenden medewerkers buiten de VS zijn met verlof gestuurd. De Amerikaanse politie gaat meer onderzoek doen... naar de dood van acteur Gene Hackman en pianiste Betsy Arakawa, zijn vrouw. Vanochtend werden hun lichamen aangetroffen in hun woning... waar ze al enige tijd gelegen zouden hebben. Ook een hond lag dood in het huis. De familie van Oscar-winnaar Hackman liet eerder weten... rekening te houden met een koolmonoxidevergiftiging. De politie heeft in het huis ook een geopend potje pillen gevonden. Volgens de sheriff is de zaak verdacht genoeg... om een grondige doorzoeking te doen. De Britse premier Starmer is op bezoek in het Witte Huis... om een mogelijk bestand tussen Rusland en Oekraïne te bespreken. De VS voert daar vooralsnog alleen met Rusland gesprekken over... en betrekt Oekraïne en Europa daar niet bij. Voorafgaand aan het gesprek zei de Amerikaanse president tegen de pers... dat de VS en Rusland al een eind op weg zijn met een akkoord. Tennisser Tellem Griekspoor heeft de halve finale bereikt... van het ATP-toernooi van Dubai... Hij deed dat door de nummer 6 van de wereld, Daniel Medvedev, uit te schakelen. Griekspoor kwam al snel op achterstand in de wedstrijd... maar vocht zich in de tweede set terug en werkte in de tiebreak vier matchpoints weg. Hij won de set en uiteindelijk ook de derde set. Tegen wie het op moet nemen in de halve finale is nog niet bekend. Het weer. Vanavond en vannacht op veel plaatsen nog een bui. De temperatuur zakt naar een graad of vier... Morgen in de ochtend nog af en toe regen. Smiddags vaker droog met ook wat zon. En het wordt ongeveer 8 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de AWB. Naast nog een aantal korte files met hoogheid zo'n 5 minuten vertraging... vallen er nog een twee drie tal files op in Noord-Holland. Om te beginnen de A10, de A10 Noord. Vanaf Amsterdam-centrum tot Landsmeer rijdt het langzaam over zo'n 8 kilometer... met een kleine 20 minuten vertraging. Er was een ongeluk, maar de weg is gelukkig weer vrij. En de N522 valt nog op. Amstelveen richting de meer voor de aansluiting met de A2. 3 kilometer file met 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, radio en internet. Met nu Alternative FM. WEM Maar het is wel duidelijk meteen uh, in dit derde uur. En dat was de nieuwe single van Hoofs. Uh, Queer heet die, uh, die single. En uh, ja je zult wel weer denken, ik hoor toch Ramon van Geitenbeek? Ja, dat klopt. Want die uh, is nog op een aantal van uh, de nummers nog te horen. Out of place was dat het uh, geval. Maar ook op deze opvolger is Ramon gewoon uh, nog te horen. Uh, want vorig jaar is hij overleden. En dat had uh, een beetje te maken ook met iets wat hij onder de leden had. En dat hij daar toch uh, niet helemaal uh, daarmee om, uh, ja, min of meer mee om kon gaan. In, in de zin van, uh, ja, uh, het is irritant als je oorsuizen hebt. En dat je daar op een gegeven moment ja, dat zo uh, in je leven uh, ziet. Dat je er bijna geen uitweg meer in, uh, in, in ziet. En dat is wat hem overkomen is. Uh, het nummer Queer, dat gaat over... Uh, ja, waar gaat het over? Het is boos, hard en dansbaar. Dat heb je wel uh, kunnen horen. En het komt dus wel degelijk ook uit de koker van Ramon zelf. Want het gaat over het staan voor je identiteit... je seksualiteit, je trots en je grenzen. Dus dat is een beetje de strekking van het verhaal. Maar dan moet je ook uh, goed naar de tekst luisteren... en dan hoor je het er ook zeker in terug. Eh. Uh, ik zei jaren geleden met een co-presentator... en toen zaten we nog in de watertoren. Nou, toen bestond Thomas de Jong nog niet eens. Dus uh, om het er nog eventjes lekker in te wrijven. Dus om maar even wat te noemen. En toen had ik met uh, uh, Wilco Tubak. en die heette toen nog Harry Stapel... Zaten we in, het, uh, in de watertoren en toen noemden we dat woedende mannenmuziek. Nou, en dit is wel een beetje woedende mannenmuziek. Uh, hoefs dus. Uh, maar er zitten nu ook drie dames tegenover mij. En dat is weer iets heel anders. Dat is niet woedende vrouwenmuziek uh, of wat dan ook. Nee, uh, bij jullie is het heel anders. Uh, ja, um, ga ik eerst uh, even naar de twee uh, dames... Uh, die naast die zitten koos, uh, begin bij het. Um, want uh, je maakt muziek, hmm. maar zijn er ook muzikale voorbeelden voor jou? Ja, zeker. Een ja. hele hoop. Uh, ik ben van één bandje heel erg fan. En die gaan op het moment ook wel hard. Ja. En dat is de Toegift. Uh, hebben we nog een stukje over geschreven, ja. Oh, wat leuk! Ja, ja wat ja. leuk. Ja, die zijn ook nu op tour. Ja. Maar die hebben echt wel uh, een heel tof nieuw album uitgebracht. En die staan bij mij wel heel erg hoog op het moment. Hmm. Dus dat is wel een van mijn grootste, grootste muzikale voorbeelden ja. en ook het Nederlandstalige stukje. Dus uh, ja, daar houden we. Uh, volgens van. mij in Paradiso uh, hebben ze gespeeld. Ja, die is lang geleden. Ja. Ja, ja, klopt. Uh, dus dat uh, is op de website van 312 Noord-Holland uh, terug te vinden. De verslag ja, van Nadja. In En de Leuk. foto's zijn van Richard van Doorn. Um, en dan natuurlijk uh, de andere kant van ja. de tafel. Uh, <laughs> want, ja, um, want jij uh, speelt viool. En, Klopt. En ja, is dat altijd uh, de klassieke kant uh, geweest? Of? Nee, totaal niet eigenlijk. Nee? Nee? nee, ik vond dat allemaal helemaal niks. Ik wilde heel graag popmuziek spelen. Ja? Dus vandaar ook dat ik dacht... Oeh, moet ik niet een ander instrument gaan doen? Maar mm -hmm. dat gitaar. Maar de viool is nog steeds zo cool... Dus ik denk dat kun je overal doorheen weten. Ja, want het, is, het, het gebeurt nu uh, toch... Nou, ik zal niet zeggen regelmatig... Maar het gebeurt uh, met een... Laat ik het iets nuanceren... Met enige regelmatig. Want is wel, uh, ja, zit er af en toe een erin. Ik geloof, ook bij de toegifte ja, uh, zat er ook een, uh, een violist ja. in. Ja. Ja. Ja. Ja? ja, dat klopt wel. Uh, ben jij ook bij dat uh, optreden geweest van de toegifte? Ik, ik heb ze laatst nog gezien <laughs> Ja, Ik yes. ben ja. dus... ja, groot fan. Ja? Ja hoor. Ja, wat Zeker. trekt jou zo aan in de toegrift? Ja, ook de teksten vind ik heel erg mooi. Ik schrijf zelf ook teksten, dus dat vind ik heel erg inspirerend allemaal. Ja. ja. En de instrumenten. Ja. Uh, kunnen we van jou iets uh, verwachten? Ben jij zo muzikaal genoeg dat je uh, de, de teksten en, uh, en Zeker, het uh, muzikale gedeelte... Ja, dan? Uh... Hopelijk wel, ja. ja? ja? <laughs> dus, dus je bent wel bezig om zelf iets... Uh, Absoluut. In, in elkaar ja, wij te bij alle drie hebben we eigen, eigen liedjes. Ja? Deze twee die, die naast me zitten ja. zijn echt ontzettend getalenteerd. Ja. Oh, dus dan moet ik he? deze twee dames dus nu ook een <laughs> beetje in de gaten gaan houden. Ja, wat zeker? dat er gaat. Ja, nee, ik bedoel. Uh, daar, daar zitten we natuurlijk voor. Uh, ik maakte net uh, een beetje de verwijzing naar. Nou ja, naar een paar jaar terugkoos. Mm -hmm. Toen jij uh, de EP Turning Pages ja. afleverde. Um, want. Uh, wat wil het geval? Dan ga ik op een gegeven moment ook weer zitten kijken. En dan zie ik ineens een, bam, een stukje van 3 voor 12 Utrecht ja. ineens voorbij komen. Want uh, die vragen over inspiratiebronnen... Ja. die, die komt natuurlijk ook niet uh, zomaar vandaan. Want dat, uh, daar heb jij uh, wat over gezegd bij uh, 3 voor 12 ja. Utrecht... Ja. Kan je dat nog een beetje herinneren wat ja, je daar ik moet gezegd hebt? Even hebben. een beetje weer terughalen. Welke artiest had ik ook weer benoemd? Eh, Samia, ja, ja Semian. Ja, en Phoebe Bridges denk ik. Ja, Phoebe ja. Bridges en Fen uh, Lily. Ja, ja, je je staan, noemde ze alle drie. Dus, uh, ja, die ja. staan allemaal nog steeds heel erg hoog op mijn lijstje. Ja, uh, la laten we bij Fen uh, Lily beginnen. Want ja. uh, wat uh, spreekt hij uh, in haar aan? Um, nou, uh, ik denk muzikaal gezien doet ze ook heel veel met soort van live bands opnemen. En um, dat vind ik heel erg tof. Dat mm -hmm. Ze zit heel erg veel um, oprechtheid in, omdat veel dingen ook live zijn. Ja. En um, haar teksten zijn altijd heel erg um, mooi beeldend. Ja. Daar hou ik heel erg van. Ze brengt je echt in een soort, op een, ze plaat je echt in een moment. Mm -hmm. um, en um, ja, dat fragmentarische daarvan, dat vind ik heel, heel tof. Ja, het tweede is uh, Semia. Ja, klopt. Ja, zij heeft dat eigenlijk. Het is grappig, ik heb, ik heb een beetje een smaak, want zij doet dat ook heel erg met dat textuele. Dat ze echt. Mm -hmm. Zij is heel goed in een soort van mensen chockeren met. Um, met best wel heftige dingen af en toe. Maar mm -hmm. dat, dat spreekt mij wel heel erg aan, omdat je daardoor echt gelijk heel erg aan, um, aanstaat. en gelijk heel veel empathie voor, voelt voor dan de artiest. Mm -hmm. um, dus. Um, dat spreekt mij bij haar heel erg aan. En gewoon de, de eerlijkheid. Ja. ja. Uh, over die eerlijkheid ga ik het zo nog even hebben. Maar eerst Phoebe Bridges. Ja, dat is zeg maar een beetje mijn, mijn all-time favorite. Ja. Uh, toen ik haar al ontdekte, was ik echt een soort van. Het ging echt een soort hele wereld voor mij open. Ja. Um, zij sowieso ook heel erg goed in, in echt een hele wereld maken om een album heen, bijvoorbeeld. Mm -hmm. um, en um, ja, ik had gewoon nog nooit gehad dat ik echt het gevoel dat ik ergens anders was als ik naar muziek luisterde. En zij, zij deed dat heel erg bij mij, dat ik echt een beetje van de wereld verdween als ik daarnaar ja. naar luisterde. Um, en gewoon, ja, haar sound vind ik echt ontzettend gaaf. En, ja. Ja. Uh, in dat rijtje uh, werden ook Boy Genius en ja. Ryan Beatty genoemd. Ja. ja Die werden oh, ook nog genoemd. Dat is iets wat een jaar geleden, is, ja. Ik ben hier ook weer helemaal in mijn... Ja in mijn afspeellijsten van een jaar geleden. Nee, ik heb... Ja. Um, ja, Boy Genius, dat is dat natuurlijk zit ook... Phoebe Bridgers in, dus dat ja. is ook een beetje... hoort daar ook een beetje bij. Ja. Uh, en die doen ook heel erg veel met meer stemmigheid. En dat vind ik dan met Jet en Elina ook heel erg leuk. Ja. Dat hebben we ook vaker gecoverd. Ja. Uh, over koffers en dat soort zaken... kom ik ook nog even terug. Maar eerst over de eerlijkheid. Want dat uh, noemde je net ook... Uh, over jouw eigen muziek. Ja. Maar uh, wat... Of beter gezegd, welke waarde uh, zegt eerlijkheid dan voor jou iets? Of wat, uh, hmm. wat vind je zo belangrijk aan eerlijkheid? Ik denk dat er heel veel... Ik denk dat tot de kern gaan bij mensen, dat is waar ik heel erg van hou. En dat is, zit echt heel erg in die eerlijkheid en die puurheid. En dat zijn misschien soms dan ook minder mooie dingen. Maar ik denk dat daar... Een... Zit daar ook het rauwe randje? Denk ja, dat, ja? Denk ik, dat denk ik wel. En ik denk dat als je tot die kern komt waar... Die eerlijkheid zit, dat je dan ook echt connecties aan kan gaan met mensen en mensen zich open gaan stellen. En die verbinding, daar ligt een beetje die magie hmm. voor mij. Dus dat probeer ik altijd heel erg op te zoeken. En het is ook voor mijzelf, als ik dan een heel eer, eerlijk liedje schrijf, dat het voor mij ook heel erg helend is, omdat ik dan eventjes helemaal open kan zijn. En, hmm. um, ja, echt ook een diepe gedachte wat meer op je rijtje kan krijgen, zeg maar. Dan de gewetensvraag. Want die koffer die komt natuurlijk nu ook even om de hoek uh, kijken. Ja. En dan probeer ik daar ook een eerlijk antwoord bij je te ontfutselen. maar ben Wat vind jij van Covers en Tribute? Een, een Tribute band? Ja, en wat vind je ervan? Uh, ik vind... Als in, als in als artiest dat performen? Ja, ik bedoel uh, nee, maar of, hoe jij ja, er ik, als persoon tegenaan uh, denk, kijkt. En ook dat, als muzikant dan, in ja. ieder geval. Ja, nee, ik denk dat, dat je heel veel kan leren van covers doen. Dat Toch dat, wel? Ja, zeker. Ja, ja ik denk uh, het, ligt, het ligt heel erg aan van. Voor mij ligt de waarde heel erg in de songwriting. Dat vind ik gewoon zelf heel erg leuk om te doen. Mm -hmm. Maar ik denk dat het heel leerzaam is om als artiest liedjes te coveren en te kijken hoe je dat je eigen kan maken. Mm -hmm. En je wordt er muzikaal gewoon beter van door dingen uit te zoeken. En dat soort dingen. Maar mijn voorkeur ligt gewoon heel erg bij liedjes schrijven, Dus daar focus ik me dan het meeste op. Ja, en je kan er al alles in kwijt eigenlijk. Ja, 100%. En bovendien, je kan het naar je eigen hand zetten. Ja, precies. We gaan zo direct nog twee nummers van je horen. Maar eerst draai ik nog een stuk muziek. Het wordt dus iets later dan kwart over negen. Maar dat is... Letten we daar nou uh, op op de <laughs> tijd. Um, want ik weet dat uh, vanavond al de nieuwe single van Hunk is gedraaid bij Kink. Want Joan die zei dat. Uh, wij, uh, wij zijn om tien over de half acht bij uh, Kink al te horen met die nieuwe single. En toen dacht ik: oké, okay, dan gunnen we Kink natuurlijk uh, alle eer. Maar wij zijn de goede tweede van vanavond. Want ook uh, wij mogen die single vanavond al laten horen. En dat is de nieuwe single van Hunk. En het nummer dat heet Tommy. Single Tommy, uh, die heb je nu kunnen horen van Hunk. En dat bracht de tijd op bijna tien voor half tien. En het is dus weer hoog tijd dat wij even gaan luisteren naar Koos. Want we hebben er natuurlijk niet voor niks. 6 maart, mensen schrijven het op, grote zaal in halen. Ik zou bijna zeggen paradiso, maar dat is uh, wel even nog een, uh, nog een stapje verder. Maar uh, daarin uh, zal zij uh, te zien samen met Rodolphe Ries, met Noraly Hendricks, Waterfront en niet te vergeten ook uh, Postloot die eigenlijk uh, min of meer de finale ...plaats heeft afgedwongen... ...ja, nou ja, ze mogen te spelen op, uh, op de finale... ...want, uh, want ze, ze, ze doen buiten dingen mee. Maar goed, uh, ik heb weer genoeg gekletst. Het is uh, tijd uh, voor het eerste nummer van het derde blok... ...en het nummer dat nummer heet Cross the Line. We read the palm of my hand...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 Even if falling down hurts I wait too long to cross over You're already across the street Where my seat bowed in the bus Better safe than sorry I'll never get driver's license, I'm too scared to hit the road. You climb in trees for fun, fear of heights from below. You prefer to fly for a second, even if fun. eerste nummer van het derde blokje. We krijgen zo dadelijk nog het uh, tweede nummer van het uh, derde blokje. Geef ik nog even uh, wat wij uh, de komende weken dus gaan doen. Nou uh, Volgende week dan is er dus een, uh, een programma wat uh, van tevoren is opgenomen. Want uh, ja, we kunnen ons natuurlijk niet in tweeën delen. En dat heeft alles uh, te maken met die finale van de Rob Park, nou, uh, 13 maart dan uh, is Jacob D. Edward te gast. In alternatieve FM. En dat heeft alles uh, te maken met uh, de, het album Borderline. Wat hij heeft afgeleverd. En 20 maart is het uh, de bedoeling. Dat Head First komt in een, uh, in een wat andere jasje. En op 27 maart. Dat is een, uh, een uitpak. Uh, uh, 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgolf. Want dan hebben we de liefst 2. Uh, dat is Engel samen met uh, uh, Jesper Huisman. Die in de studio is. En de Void, die komen dan ook nog. Dus dat is dan wat er nog te wachten staat wat betreft de maand maart. En dan moet ik ook uh, weer als een razende gaan beginnen met april. Dus uh, dat gaat, uh, gaat een beetje komen, zo'n beetje die, die, die kant uit. Um, inmiddels is iedereen weer helemaal klaar voor het laatste liedje. En dat nummer dat heet Alter Ego. mirrors all over my head, keep reflecting on myself, learning, observing, trying to be the best that I could be, but I am losing me instead time is taking longer and my room keeps getting smaller the walls are coming for me wish that i could be growing without losing me i pull myself apart cause i don't To do this undone, undo? No, no, I run from everything that could be fun. En ik meen dat ze dit uh, nummer ook al hebben gespeeld tijdens de eerste voorronde van de Rob Ackta wordt. Want uh, ik weet bijna wel zeker dat dit uh, nummer ook uh, gespeeld is op die avond. Ik moet wel weer heel ver uh, teruggaan in de tijd. Maar volgens mij was dat er ergens rond uh, de 23 januari dat uh, dit uh, gespeeld werd. Want dat was hem, uh, de eerste voorronde. Uh, we gaan eerst nog even een stuk uh, muziek uh, draaien. Dat zijn er wel een paar achter elkaar, denk ik. Want er... De camera, jongens, die willen dan altijd weer dat er iets opgenomen wordt met de, de, de muzikanten. Dus uh, ja, dan moet ik even mijn snavel houden. Dus ik moet nu eerst even uh, de muziek uh, laten spreken. En het is zover, want we hebben hem. de nieuwe single van. Namelijk Johanna Jorgo. En dat nummer dat gaat morgen uitkomen. Dat nummer dat heet Dollhouse. Ik ga voordat de volgende keer even de, de camera-shots uh, lopen. Want er zijn weer twee nummers uh, die ik achter elkaar heb uh, laten horen. Johanna Jorgoe met uh, Dollhouse. Dat was uh, de nieuwe single. Ja, want ik denk, uh, dan gooi ik ook eventjes uh, nog even de schuif open. ja. Ja, je kan wel even wachten. Het wordt even een nummertje trekken van hier van Dam. En daarachter uh, hoorde je deze van Isogram of Isogram. Uh, hoe je het maar noemen wilt dat nummer dat heet. En zo so I weet. Nou, dat mag je dus ook even doen. Even een beetje op je beurt wachten uh, in dat overzicht. Maar ik heb goed nieuws voor je. Want uh, we gaan weer verder met de muziek hier. De spooky song van Lorem Ipsen. was dat uh, van Lorem Ipsum. Uh, ja, want ik, uh, ik moet zelf nog ook iets uh, doen op productioneel uh, vlak. Uh, dus ga ik dat uh, nu doen. Uh, hier is Lisette Aviva met Overdressed Unprepared. Zet Aviva was dit. Met. Overdressed Unprepared. Nou overdressed ben ik zeker. Met die flat caps en Raymax. Wat ook weer een verwijzing is naar uh, Lorem Ipsum. Die je net hebt uh, kunnen horen. Want uh, zo heet uh, dat album. Want ik dacht. Koos heeft een bed. En ik zag hier van de week al zo'n zo zo platte pet liggen. Maar die pet die schijnt niet van mij te zijn. Die schijnt van iemand anders uh, te zijn. Die hier uh, vaak nog in deze studio rondloopt. En dat is. De heer B. Veugen. Maar goed, uh, daar hebben we het nu niet over. Ik zal hem gelijk ook weer afzetten. Want anders dan, uh, dan weten we het wel. Uh, we, ga, we gaan nog even de afsluitende babbel uh, doen. Uh, en dat is, Koos... Want mm. je, je bent ook nog uh, bezig... Niet alleen met nieuw werk. Maar je wil natuurlijk ook uh, dat laten horen. En Zeker. dus uh, zijn er nog een aantal speeldata, geloof ik... Uh, ja. wat, je, wat je gaat uh, doen. Waar ja. kunnen ze jou vinden in de levende lijven samen met ik neem aan ook die twee dames ja, links en rechts van je absoluut. Ja. Um, ja we hebben um, ik ben samen met een vriendin van mij die ook artiest is genaamd hmm. for Chill. ja um, ze hebben een tour aan het plannen ja um, en uh, dat heet de Friendly Folk Tour en is uh, gericht op uh, folkmuziek in die folkmuziek en um, daardoor gaan door Nederland allemaal shows doen en dan Nodigen we per stad een derde lokale act uit die ook met ons mee gaat spelen, om ook nog wat lokaal publiek mee te nemen? En dat is dus een, um, ja, eigenlijk een toertje om wat folkmuziek wat meer um, speelplekken te geven, omdat uh, we vinden dat dat nog wel wat meer mag. Ja, is het uh, in jouw uh, optiek een beetje een ondergeschoven kind of een ondergewaardeerd uh, verhaal? Hier ja, in Nederland? Ik, denk dat, ik denk dat dat folkmuziek soms kan uh, gezien kan worden als kleine singer-songwriter. Muziek um, en ik denk dat er nog veel meer achter zit en dat, um, dat er ontzettend mooie verhalen in zitten En een hele grote geschiedenis. Ja. En uh, ja, dus we hebben aanstaande zondag hebben we daar de eerste show van en dat is in de Nar in Utrecht en het is gratis en het is samen met Marion. Um, dus ik kom vooral kijken. Ja. Uh. Dan ook even bij de beide dames. Jullie gaan mee, neem ik aan. Ja, ja. Absoluut. Ja, absoluut. Uh, nu heeft uh, Koos het over folkmuziek. Maar hoe, uh, hoe folk ben jij eigenlijk uh, gesteld in dat opzicht? Um, ik, ik hou heel veel van folkmuziek. Ik hou ook heel veel van de mooie songwriting. Uh, ik uh, zit zelf ook wel een beetje in dat straatje. Uh, en ja, eigenlijk ik spreek ik ook een beetje voor jou. We hebben eigenlijk <laughs> ik... me helemaal aan. Dat we best een beetje dezelfde, in hetzelfde hoekje zitten. Met net onze eigen aanpassingen. En wij schrijven allebei in het Nederlands. Maar. Ja, hele grote voorliefde voor dat zo. Nederlands Nederlandstalige folk, is dat uh, zo? Ja, ja. Eigenlijk wel. Voor ja. ons beide, ja. ja. Uh, wie, wie de teksten uh, en wie niet? Uh, hoe zit dat? Jij schreef teksten, zei je net. Ja, wij ja. allebei. Allebei. Ja, zeker. Uh, waarom de Nederlandse taal? Als ik dan even jou aan uh, kijk, Helene. Dat ligt voor mij gewoon heel dichtbij. Ja. Dan weet ik precies hoe ik moet zeggen wat ik wil zeggen. Ja. Dat is fijner. Is uh, Nederlandse taal voor jou ooit een optie geweest, Koos? Nee, dat is eigenlijk, ja, ik ben eigenlijk altijd al gelijk in het Engels begonnen. Ik denk omdat mijn voorbeelden dan ook vaak Engelstalig waren. En dat dat dan ja, zo'n beetje logisch voelde voor mij eigenlijk. Ah, dus, ja. dus dat eigenlijk... Ja, dat ja. is um, mm -hmm. Nou ja, het, het, het meeste is gezegd. Dan, dan die nieuwe single die volgende week dus ja. uitkomt. Is dat ook meteen de aanleiding voor misschien nog meer uh, nieuw materiaal wat je, wat je graag nog? Zeker, er komt, er komt uh, een hele EP aan. Dat en zei, is ja. De, ja. dit is de eerste single daarvan. Ja. Dus je kunt nog twee andere singles verwachten en dan de EP. Dus, ja. uh, dus, dus ja. er komt uh, nog het uh, nodige uh, ja. onze kant op ja. in, in dat opzicht. Ja. En nou ja, 6 maart. Hoe kijk je er naar uit eigenlijk? Naar dat ja, verhaal? Ja, heel, heel tof. Ik, ben al, ik heb al even mogen kijken naar de zaal. en Het is echt het is een grote zaal. zaal ja. Ja, ja, het is, je, kan er, je kan er bij wijze van spreken de 200 meter hardlopen. Ja, <laughs> ja, zo heel veel rondjes he? dat dan een redelijk. Heel veel rondjes, ja ja. Ja, ja. ja, heel veel zin. Ah, dat in. gaan we niet doen natuurlijk. Nee, dat dus, doen we dus, niet. Slaan dus, ja. we even over. Uh, het is een, een goede gymzaal, is het ook nog, denk ik. Ja. ja. Um, maar bereik je je daarop voor? Of uh, hoe ja, doe je zeker. Ja? ja, we hebben, we hebben uh, wat repetities daarvoor gepland. En uh, um, ja, gewoon zelf die set gewoon heel vaak doorlopen in mijn hoofd. En kijken wat ik ga zeggen ja. en dat soort dingen. Dus hoe zit het uh, met jullie uh, nervositeit, spanning en dat soort zaken? Als ik eerst met jou uh, mag beginnen. Ik kijk er heel erg naar uit. Ja. Ik uh, kon de voorronde niet meespelen, dus dat hebben ze met vijven gedaan. Ja. Uh, dus voor mij is het de eerste keer op Akda. Ja. Maar ja, heel tof. Hele tof zaal, dus uh, wordt het wordt een mm -hmm. feestje. Heel ja. leuk. Heel Zin in, ja. Heel ja. fijn dat ik de toetsen weer terug kan overdragen aan jij. Jij ja. oh, ja, ja, ja, was degene die je op de toets. Ja, liet. joh. We moeten door. Ja. Ja. Ja, toch, die multi-instrumentalist, ja ja ja, ja, ja, ja. Dus toch. Um, ik vond het hartstikke leuk dat jullie geweest waren. Wij ook. Hoe vonden jullie het? Ja, echt hartstikke leuk. Ontzettend leuk. leuk. Heel erg bedankt. Zeg. En heel, heel gezellig is het hier. Dat ja. mag ook wel even gezegd worden. Oh, ja. Dank, dank. In al. Ja, ja, inderdaad. Wie is er eigenlijk 35 geworden? Wij allemaal nee, nee, zijn 35 geworden. Dus wij allemaal Dat heeft een heel verhaal, maar dat nee, ga ik nee, niet nee. even uitleggen. Dus uh, nee, maar, uh, ga er maar vanuit dat wij allemaal 35 zijn. Ja, mooi. Ja, Oké. Okay. Uh, we gaan jullie zien, 6 maart. Ja. Leuk. Oké, dat waren ze. Uh, we gaan uh, nog even een stuk muziek laten horen. En dat is van Lisa Low. En die werd ook afgelopen maandag gedraaid bij collega Rosmet van de Volendamse oproep. En dat nummer dat heet Catch the Door. He seeks to know. krijg ik ook nog het verhaal van Thomas hier in de studio. Van, joh, je bent nog wat vergeten over het wereldwijde web. Nou, dat zeg ik dan nu nog even zelf in dat opzicht. Het is, als je Coos wil vinden op Instagram, KoosMusic. Daar is het dan om te doen. En dan is het C-O-O-S en dan Music aan elkaar vast. Dus dat is dan het verhaal. En er zit ook nog een... Een linktree um, uh, link zit er op die Instagram. En daar kun je van alles en nog wat uh, vinden over bijvoorbeeld de EP. Uh, de video bijvoorbeeld van Circles. Uh, er is ook nog iets uh, van Live at Abbey Road Institute. En er is nog een 3 voor 12 interview. Uh, en dan moet ik even kijken of dat toevallig ook nog ergens... Ja, zie je, dat is alleen maar weer uh, het Utrechtse verhaal. En uh, daar hadden we het net over gehad. Deze uitzending, deze 3 voor 12 Noord-Holland uh, vloedgolf van februari zit erop. En dat betekent dat we volgende maand hebben we er weer één. En dat is wat ik zei. Dan hebben we er twee voor de prijs van de één. Want dan komt Engel samen met Jesper Huisman. En dan is er ook uh, tijd voor De Void. Dus die uh, komen dan, uh, uh, volgende editie komen ze hier uh, langs. En die andere uitzendingen van de Alternative FM, dat is met Jacob Die Edward op 13 maart. En op 20 maart is het Head First. Dus de maand maart is dit ook weer uh, redelijk vol. De afsluiting is van een filosoof, poët en ook een muzikant. En het is het pseudoniem van Frank Bond. Francis Alban Blake. En More is not the answer. Dag. No match for your politics, like a classic orchestra, Ophelia's dead to through strife. Your politics.